3 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. NS en ProRail hebben hun medeleven betuigd aan de gewonden... en hun families van het treinongeluk. Dat deden ze op een gezamenlijke persconferentie in Utrecht. Gisteravond botsten twee treinen frontaal op elkaar. Meer dan 100 mensen raakten gewond, van wie 42 zwaar gewond. Directeur Meerstad van de NS. Er zijn dagen waarvan je hoopt dat je ze niet zult meemaken...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 In de eredivisie heeft Feyenoord zijn uitwedstrijd tegen ADO Den Haag met 2-1 gewonnen. Vlak na rust kwamen de Rotterdammers op voorsprong door een doelpunt van Schaken. En een klein half uur later maakte Fernandes de 2-0. Aan het eind van de wedstrijd scoorde Lex Immers nog de 2-1 uit een penalty. Het weer, vooral in het zuiden en oosten stevige buien waarbij ook hagel en onweer mogelijk is. Morgenochtend vooral in het noorden een bui. In de middag gaat het vanuit het zuiden dan weer regenen. Het wordt ongeveer 13 graden. ANWB Verkeersinformatie viel op de A1 naar Amsterdam. Eerst tussen Hoevenlaken en Bunschoten 6 kilometer. En verderop tussen Bussen- en slot 4. Ook 4 kilometer op de A4 naar Den Haag, tussen Dorp en Leidsendam. En op de A12 Den Haag-Utrecht, tussen Reewijk en Woerden, ook weer 4 kilometer. A28 naar Utrecht, daar staat voor knooppunt Hoevenlaken, 2 kilometer. Vluchtboeken, hotel erbij, kom vliegwinkelen op 4. Vlieg.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 Het is bijna vijf minuten over drie. We zijn er weer hoor met langs de lijn in het tweede uur. AZ, VVV en die oudkamp. 0-0, maar AZ is twee keer heel dichtbij geweest. Eerst was het Holman die stuitte op Gentenaar. En Elthidoor kon bijna niet dichter bij het doelpunt komen. Want hij mikte de bal op de paal. Nu een hoekschop voor AZ vanaf de rechterkant. Martens met de hoekschop richting tweede paal. Elthidoor kan niet koppen. En de bal wordt weggewerkt door VVV, wel ten koste van de hoekschop. De beker is dan wel leuk, maar het seizoen van PSV, oei oei oei, PSV NEC, Frank Wielaard. 33 minuten onderweg. NEC staat voor in Eindhoven. Maar dat is het dan ook wel zo'n beetje. Want sinds die voorsprong is NEC nog nauwelijks op de helft van PSV geweest. Vastgepind op eigen helft. En het is wachten op de gelijkmaker van de Eindhovenaren. Luik, Bas Tenake. En dan weer terug naar Luik. Fietsen dus, Gio Lippens. Een eind met een paar hele vervelende klimmetjes ertussen. We zitten op dit moment weer op een van die vervelende klimmen. De Oudlevee net voorbij. Stavlo, de Stokkeu hebben we al gehad. En daar viel een van de mannen letterlijk uit de kopgroep. Simon Geske, de Duitser van Argos. Hij viel bij het opdraaien van de stokkeu en hij wordt nu opgeslokt door het peloton. Waar ik ook het gezicht van Bauke Mollema vooraan zie rijden. Er wordt hard doorgereden door het peloton. Betekent dat de achterstand terugloopt na 3 minuten 22. De Formule 1 van Bahrein, Hans van Loosenoord. Een prachtig bikkelhard duel tussen Vettel en Rijkeunen. De Finn is terug en hoe hij knokt met de Duitser om de overwinning hier in Bahrein. Hij kan er net niet langskomen aan het einde van het rechte stuk... maar hij geeft zich niet gewonnen. Een geweldige comeback voor Kimi Rijkeunen. De strijd is hier nog niet gestreden. Nog 19e ronde terreinen op het circuit van Bahrein. Kampong Amsterdam is hockey uit de hoofdklasse. Gerard de Groot. 0-1 was het voor, Campon, voor Amsterdam na drie minuten spelen... maar Kampong liet zich niet afschrikken. Ging onverdroten op jacht naar de gelijkmaker. En ook Amsterdam vindt die 1-0 niet genoeg. En dan krijg je een leuke wedstrijd. En dat is het dan ook de eerste 21 minuten tot nu toe gespeeld. Maar Amsterdam blijft nog steeds met 0-1. Springende paarden in de Brabant-hallen in Den Bosch. Indoor Brabant, Ed van de Bent. Zowel Michael van der Vleut als Harry Smolders zien we dankzij hun goede ritten terug in de tweede en laatste ronde. En er zijn geen plaatsen op het podium voor hen. Maar voor de laatste drie, die gaan starten straks, er is het ongemeen spannend voor geworden. Want die zijn uiteindelijk allemaal, staan ze nu op één punt. En dat geldt voor Pio Switzer. Rich Fellers en Steve Keda, Dus we beginnen eigenlijk voor hem op nul. Die laatste wedstrijd om 4 uur begint hij, is beslissend. En verder zo meteen om half vier ook nog de bekerfinale bij de vrouwen vrouwenvolleybalsters. Sliedrecht tegen Weert. Inmiddels is Manchester United tegen Everton op 4-2 gekomen. 3-2 werd het door Filiani en juist 4-2 door Rooney. En we gaan naar het Nederlands voetbal. AZ moet toch gewoon winnen van VVV en die houdt kan. Ja, dat verwacht hij ook wel hoor Tom. Want AZ begint op uh, stoom te raken. Heeft dus al een keer de paal geraakt via door En nu een aardige beweging van is uh, schiet de bal over het doel. Zojuist een prachtige aanval gezien. Opgezet door Maarten Martens naar Marcellus. Terug op Martens. Die schoot in één keer in de loop op het doel. Maar Dennis Gentenaar is niet voor een kleintje vervaard. En pakte de bal mooi op. Maar de druk van AZ richting het doel van diezelfde Gentenaar. Begint groter en groter te worden. En het spel begint beter en beter te worden van AZ. Het wachten is dus op doelpunten. Maar het staat nog... Altijd 0-0 bij AZ VVV. Een getergd PSV op zoek naar iets. Een doelpunt vooral. Frank nou Ja, Dat is het enige waar ze naar zoeken. Maar dan moeten ze eerst kansen krijgen. Dat is ook alweer even geleden. NEC komt niet zo heel erg in de problemen. Maar en in de laatste minuten ook wel weer een beetje op de helft van PSV. Nu bijvoorbeeld via de doelpunt te maken naar Verona voor. Ligt de bal breed op Fadoch. Fadoch een schone nog geen factor geweest in deze wedstrijd. Volgend jaar Ajax ziet... En dat heeft hij de afgelopen jaren uh, verdiend door goed te spelen achter de spitsen bij NEC. Maar vandaag tegen PSV in een uitwedstrijd lastig altijd voor uh, een team als NEC. Hebben we hem eigenlijk nog helemaal niet gezien. Nu verdient uh, uh, NEC op de middellijn een vrije trap na een uh, duel met Nuitik. Die heeft wat last van uh, zijn oor of zijn slaap. In beide gevallen is dat iets heel erg prettig. Het is de elleboog van uh, Lens die er tegenaan komt. Een, uh, een zwaaiende arm. En de vrije trap inmiddels kort genomen. En Neutinke doet het inmiddels al Hij grijpt niet meer naar zijn oor, Maar de diepe paas die hij probeert te geven op George is zo diep... dat iedereen gelijk de andere kant op kijkt om PSV weer te gaan zien aanvallen. Opvallend, Manolev goed begonnen aan deze wedstrijd. Dat is een enorme lastpak aan de linkerkant bij NEC. Maar de laatste tien minuten is hij weer zijn oude zelf. En alles wat hij aanraakt verandert in een bal die over de zijlijn of de achterlijn gaat. En dus die zorg voor NEC in ieder geval uh, verdwenen. Nu Zeefuik die opduikt op de rand van de 16. Is het uh, daar achterin. Marcelo die wegwerkt. Voorbrengt de bal dan weer terug. Nu is er even ruimte voor Schöne. Die wacht op zijn tegenstander. Dat is uh, Marcelo. Wil hem er dan langs leggen. Dat lukt alleen niet. Marcelo duwt de Deen dan ondersteboven. En zo kan PSV eruit komen. Maar Tafs ondersteboven gelopen door Van Eijden. Het mag? Nee, het mag niet. Van uh, Wiedemeijer die uh, eventjes wacht. Even blijkbaar overleg heeft met uh, zijn assistent. En dan besluit een vrije trap te geven. Halverwege de helft van uh, NEC voor PSV. Uh, nou, ietsje rechts van het midden. Het is wat ver om ineens op uh, doel te schieten. Lens lijkt dat ook bepaald niet van plan te zijn. Sterker nog hij laat de vrije trap uiteindelijk over aan Labiat. Hé, hey, denkt het de publiek, kennen we die niet ergens van? En Hadden we daar niet iets mee? Dus gaan we maar weer fluiten. Maar ja, voor hetzelfde geldt uh, heeft hij zo meteen wat moois in gedachten. En verandert ze hier vanzelf alweer uh, van mening. En uh, iedereen wil, ik zie nu ook even een shot van het publiek op mijn tv-schermpje komen. En er wordt ook zwaar gejuicht. Het is een aardig schot hoor. En dan roept het publiek toch liever oe voor de speler. Die waarschijnlijk volgend jaar niet meer in Eindhoven zijn dienst speelt. En zullen, heeft nu een deel van het publiek ook gevonden. Jongens, het is nou alweer mooi geweest. Laten we nou maar weer gewoon gaan juichen voor PSV. Daarvoor zijn we tenslotte gekomen na 38 minuten. Hoekschop weggewerkt achterin. Onbedoeld min of meer door Zeefuik. Maar het is voldoende. George die wil dan de counter inluiden. Dat lukt niet. Labiat steekt daar een stokje voor. Hutchinson breed ingespeeld. En dan Wijnaldum in de breedte weer gevonden. Mertens, die stond nog in de buurt van de cornervlag. Gaat nu natuurlijk naar binnen zoals hij dat altijd doet. Bedenkt zich dan. Wil dan naar buiten. Daar staat Schöne nog. En in drie instanties lukt het. Mertens nog niet krijgt dan de bal. Terug mag doorvoetballen. Toch de achterlijn halen. Terugleggen. Alleen krijgt hij de bal niet bij een medespeler. Dan gaat hij uiteindelijk over de zijlijn, die bal. En kan PSV alsnog de aanval voortzetten. 39 minuten onderweg. Ik heb het. Een... Dat is wachten op de gelijkmaker. Vooral omdat PSV ontzettend veel balbezit heeft. Maar ze moeten ook nog kansen creëren. 1-0 voor NEC. En dan gaan we naar de Formule 1. Spannend seizoen dit jaar. Vettel op kop. Maar eh, Kimi, kan hij het nog, Hans? Nou, Hij kan het nog zeker hoor, maar of zijn auto wat kan is, is vers 2. Uh, de vraag is nu, uh, hoe gaan die auto's om in de slotfase? Het laatste deel van deze wedstrijd met de banden. Dat is het hele jaar natuurlijk al een belangrijk issue geweest in de Formule 1. En uh, we hebben rijders ineens zien terugvallen. Ook een Kimi Rijkeunen in, uh, in China verloor hij ineens 5, 6 plaatsen in één ronde. Nu rijdt hij in tweede positie. De coureurs hebben hun derde pitstop gemaakt. Vettel nog steeds aan de leiding. Rijkeunen iets daarachter op de tweede plaats. Dan Grosjean, dat is het teamgenoot van Rijkeunen. Dus een heel Groot succes voorlopig voor het Lotus Renault team. En dan op de vierde plaats rijdt Mark Webber. Vijfde, Paul Di Resta. En uh, ja, de verrassing daarbij is natuurlijk, hij rijdt voor Force India. Uh, hoe lang kan Di Resta het volhouden? Hij rijdt namelijk op een twee stop strategie in plaats van op een drie-stops. Dus hij hoeft niet meer binnen te komen. En dan, ja, dan zijn die laatste ronden extra spannend. Want dan zijn de banden natuurlijk volledig aan het eind van hun Latijn. Zesde Rosberg, zevende Button, achtste Alonso, negende en op de negende plaats is het Lewis Hamilton. Een probleem misschien nog na afloop van de wedstrijd voor Rosberg. Eerder al gezegd, hij was betrokken bij een incident met Hamilton... waarbij uh, de Engelsman buiten de baan werd gedrukt. Datzelfde probeerde hij een, een aantal ronden later ook met Fernando Alonso. Misschien niet eens opzettelijk, maar hij deed het wel. En twee keer hetzelfde vergrijpt. Dat kan hem uh, wel eens een keer op een straf komen te staan. Maar die wordt dan pas na afloop van de wedstrijd bekendgemaakt. Dus geen drive through penalty. Nee, de wedstrijd gaat hier gewoon door met Vettel op dit moment nog steeds aan de leiding en de vraag is hoe houden de banden het de laatste 15 ronden van deze vierde Grand Prix Formule 1 van het seizoen az VVV, hoe lang nog tot de rust, Andy? Nog twee minuten weer een de keer de paal geraakt door door Nu aanval via Maher, een van de betere spelers bij AZ. Mooie voorzet richting de tweede paal, maar net iets te scherp. wel gaat over de achterlijn. Ja, dat is wel grappig. Nu staat Nijhuis, die wees al naar het uh, uh, doelgebied voor achterbal. Terwijl de grensrechter nog niet eens had gevlagd. En die moet dan toch constateren dat de bal helemaal over de achterlijn is geweest. Maar goed, 0-0 de stand bij AZVVV Venlo. We zitten in de laatste minuut voor rust als Dennis Gent naar de bal weer in het spel gaat brengen. AZ veel veel beter dan VVV. Twee keer de paal geraakt door Altidore. En aan de andere kant alleen in de beginfase. één keer een aardige actie van Wildschut onder andere en van Maguire. Maguire die ook de paal raakt. En nu heeft 4gever weer de bal. Speelt hem aan Paulsen aan de linkerkant. Paulsen is langs Neuwers. Heeft Holman bij zich. Speelt de bal diep naar Holmen. Holman is straks op gebied in. Maar wordt goed de pas afgelopen door Sela. En Sela staat dan bij de achterlijn een beetje vast. En moet een corner weggeven. Nou, in de laatste seconden voor rust gaan we nog een vijfde hoekschop voor AZ krijgen. En dat is altijd gevaarlijk, omdat Rasmus Elm zich daarmee gaat bemoeien. Uh, eens even kijken wie er al mee naar voren gaat. Nu blijft Mooijzander achter en uh, ziet Viergever in de buurt van de penalty stip... om eventueel de bal erin te koppen. Maar Elm zoekt ook heel graag het uh, doel op. Daar komt die bal voor het doel. En oeh, Ocebo gaat er helemaal langs. Maar niemand verwacht dat. En dan gaat de bal helemaal aan de andere kant van het veld over de zijlijn... En hij mag VVV gaan gooien. We zullen er geen extra tijd bij krijgen. We zitten in de slotseconde van de eerste helft. En Bas Nijhuis gaat zo fluiten. Voor rust, dat doet hij nu. Gaan we even naar Kampong Amsterdam. Het hockey, Gerard. Ja, het was een gevecht, ik zei het al Tom, op de gelijkmaker voor Kampong. Of een tweede doelpunt voor Amsterdam. Nou, Amsterdam heeft uiteindelijk die strijd gewonnen. Het was een mooi duel, de eerste 25 minuten. Maar uiteindelijk Christian Timman, die de 0-2 scoorde voor Amsterdam. En Amsterdam kan natuurlijk nu wat achterover gaan leunen. Ze weten dat Kampong hier, wil Kampong bijblijven in die race om een play-off positie. Moet gaan winnen van Amsterdam. En Amsterdam heeft met die marge van twee treffers op weg naar de rust. We moeten nog zo'n zes minuten spelen. Heeft Amsterdam natuurlijk het beste van de wedstrijd... Eh, in in handen en dat is maar goed ook denk ik voor Amsterdam want ze missen een belangrijke kracht ze missen Floris Evers die ziektebed bed ligt en die weet dat zijn ploeg in ieder geval hier op weg naar de rust met 2-0 voor staat tegen Kampong Kampong dat natuurlijk verbeter blijft, uh, blijft vechten, weet, blijft knokken natuurlijk, weet dat 2-0 misschien nog wel eens 2-1 kan worden. En dan misschien nog wel eens 2-2. Dat is de enige mogelijkheid voor Kampong om in ieder geval Amsterdam opzij te zetten. Maar Amsterdam, ik zei het al, heeft het beste van de scoren op dit moment. Leidt met uh, 0-2 dankzij Billy Bakker en Christian Timman. Één richtingsverkeer in Eindhoven. PSV NEC Frank. Ja, voor mij uitgezien gaat alles naar rechts. En dat is de kant waar PSV naartoe voetbalt. Met nog anderhalve minuut te spelen. Oh. 1-0 achter tegen NEC. En uh, Mertens met de paas. Maar die is veel te makkelijk voor Babels. Geen goede paas in de richting van Matafs. Die in geen velwegen te bekennen is. Waar die bal naartoe gaat. Babels wel, die raapt op. En uh, houdt de bal dan zo lang mogelijk bij zich en zal hem ongetwijfeld zo ver mogelijk wegschieten richting voor. Die, de duels met Willems heeft uh, voor het behoorlijk lastig op één keer na. Toen was hij wat scherper dan de hele verdediging, dan PSV. En daardoor maakte hij de 1-0 e voor de ploeg uit Nijmegen Vrije Trap nu tegen Zefuik. Ook nog niet gezien in deze wedstrijd, ook niet als aanspeelpunt. NEC, als ze al de bal onderscheppen, dan schieten ze hem wild naar voren. En daar is Zefuik ook niet in de buurt, want die staat mee te verdedigen... Marcelo. Geen idee wat hij met die vrije trap die hij gekregen heeft zojuist moet doen. En dus maar breed richting de Rijk. Die staat helemaal aan de rechterkant van het veld. Moet die bal eerst 40 meter overbruggen. En dan gaat de Rijk aan de wandel. Op zijn eigen helft. zonder dat daar een NEC'er in de buurt is natuurlijk. Die staan allemaal te wachten. In de buurt van Babels wat er gaat komen. Wijnaldum aangespeeld. En aan de rechterkant zoeken naar Manolev. Deze keer maar niet de bal langs het lijntje leggen. Even naar Labiat. Labiat breed naar Marcelo Hutchinson ingespeeld. Eén minuut extra tijd krijgen we erbij in deze eerste helft. En Hutchinson nu even zijn tegenstander kwijt aan de linkerkant. Kan het doorlopen en de paas geven richting de penalty stip. Mertens neemt daar aan, doet dat dat ongelukkig. Eigenlijk heeft hij die bal bijna altijd in één keer goed onder controle. En net nu het er toe doet, heeft hij hem niet onder controle. Moet hij hem half nog aannemen. Op de borst duurt dat allemaal veel te lang. Moet hij wild schieten en gaat die bal hoog over de goal van Babos heen. En de doelman van NEC, de Honga heeft alle tijd, want we zitten inmiddels in de blessuretijd van de eerste helft om dus een doeltrap te gaan nemen. Een deel van. Ik heb de indruk, zelfs dat NEC al voor een deel richting. Uh, de tunnel gaat waar ze zo meteen doorheen moeten. En dus moet Babels ook die kant op schieten. En dan is het Zevuik die het duel aangaat met de Rijk. De Rijk houdt vast, Zevuik is boos, krijgt gelijk van Wiedemeijer. En dan moet de Rijk even bij de scheidsrechter komen. Omdat de heren uh, ruzie maken en uh, Wiedermeyer besluit geen geld te geven. Slechts een waarschuwing aan de centrale verdediger van PSV. En NEC gaat uh, via Kolwijk nog even aan Wiedemeijer vragen... goh, gaan we die vrije trap nog nemen? Of uh, zullen we gewoon gelijk de kleedkamer maar uh, ingaan? Wat is precies de bedoeling? Nou, Koolwijk mag de bal nog neerleggen. Dus die vrije trap zal nog genomen gaan worden. En daarna zal het rust zijn. Alex Pastoor wordt nog even aangekeken. Die geeft nog wat aanwijzingen. Die wil niet dat iedereen mee naar voren gaat. Nuitink moet terug. En uh, Van Eijden moet ook terug. De heren die normaal gesproken koppen. Die uh, mogen niet allebei mee naar voren. En Nuitink toch maar mee naar voren. Dan bal op de penalty stip. Manelef kopt weg. Althans kopt halfweg. George raapt op. En dan is het Wiedemeyer die affluit voor uh, wat betreft de eerste helft. Het publiek ontevreden. Nu niet alleen maar op Labiat. Maar op de hele ploeg. Omdat PSV er niet in geslaagd is om te scoren. En NEC. Nee, wel is de rust hier 0-1. Gaan we weer fietsen? Luik, Bastenaken, Luik, Gio. We beginnen die kopgroep nu toch wel echt te naderen. Hè? Ja, we beginnen ze te naderen. We beginnen ze ook een beetje zat te worden. Hoewel het natuurlijk altijd aardig is om een man als Reinier Honig erbij te zien. Zitten nu in het laatste wiel van die kopgroep. Kopgroep bezig aan de afdaling nadat ze de Oort-Levée hebben gehad. En aan de rechterkant het circuit van franck hadden liggen. En nu rijden ze dan in de richting van de voet van de Roger. Maar Honig rijdt daar goed mee hoor. Heeft een aantal jaren of één jaar zelfs precies in Italiaanse dienst gereden. En rijdt nu weer bij de Belgische ploeg van Landbouwkrediet. En hij heeft als een medevluchters bij zich Cataldo. Ista, Abo en Bazzana. De laatste keer dat we deze namen noemen, want het zijn toch wel met alle respect de kleine namen in de koers. En wat zie je dan altijd? Zo na de mannen, dan komen toch wel wat betere namen naar voren. Nog steeds niet de echte grote kanonnen, maar toch wel al de mannen die behoorlijk goed kunnen fietsen. We hebben nu een trio achtervolgers met daarbij Pierre Roland, de winnaar van de witte trui in de afgelopen Tour de France. Beste jongere. dus. Hij won ook magistraal toch wel die etappe na Alpe d'Huez afgelopen jaar. Dan hebben we David Lele daarbij zitten. Fransman die die ook al uh, aardig wat wedstrijdjes gewonnen heeft. En we hebben daar Vasil Kirienka bij. En die man, uh, die heeft alweer twee etappes in de Giro gewonnen in een ver verleden. Dat is toch een hele aardige achtervolgende groep. Zij rijden op dit moment op 1 minuut en 36 seconden van de vijf koplopers. En dan op 2 minuten en 31 seconden het peloton waar Samuel Sanchez net heeft aangesloten. De Olympisch kampioen reed lek en moest even op zijn fiets wachten. Had ook een probleem met zijn versnellingsapparaat en uh, kwam pas laat op gang. Uiteindelijk werd hij door een ploeg nou teruggebracht tot in het peloton, zodat hij nu rustig in het peloton zit. En voor de favoriete geld sparen, sparen, sparen, sparen, tot aan de redoute. Koploper Manchester United heeft het moeilijk in Engeland. Momenteel staat het 4-4 tegen Everton. Stond 4-2, het werd juist 4-3 door Jelavic. En juist de 4-4 werd gemaakt door Steven Pienaar. U kent hem nog wel, de oud ziet. Er zijn nog drie minuten te spelen in de blessuretijd tussen United en Everton. Come on, the wrong, but you're coming for zeal Cause the tones of your bones make you feel Ooit nog gebruikt in een auto reclame. People got a move van Gino Vanelli. Inmiddels afgelopen in Engeland. Manchester United tegen Everton is geëindigd in 4-4. En afgelopen in Nederland al. Want het was de half 1 wedstrijd. Ado Den Haag, Feyenoord belangrijke overwinning. Andermaal voor Feyenoord, Schaken en Fernandes Niks aan de hand. Toen toch nog immers uit de strafschop. Nog heel even een beetje spannend in die laatste minuten. Uiteindelijk Feyenoord toch wel een dik verdiende zege daar in Den Haag. En dus gewoon weer volop meedoen. Voorlopig om die tweede plaats. En wie weet nog wel meer. Want Ajax moet nog maar van Groningen gaan winnen vanmiddag. Na afloop van die wedstrijd dus Feyenoord heren, meester nog even spannend, zei ik u al, ging Jong Guter in gesprek met de trainer van Feyenoord, Roland Koeman. Ja, dat was niet de bedoeling en uh, dat had, uh, hadden we ook niet verdiend, want uh, we hebben goed gespeeld, we hebben Vrij laat de eerste call gemaakt, wel direct na de rust. Wat natuurlijk altijd een goed moment is. Maar we hebben het wel nagelaten om uh, vanuit de vier, vijf grote mogelijkheden... in de eerste call al te maken. Ja, het leek gespeeld. En de penalty bracht nog, uh, bracht nog wel wat spanning. Maar het was ook niet verdiend geweest natuurlijk... dat het, uh, dat het anders zou aflopen dan, uh, dan drie punten voor Feyenoord. Nee, inderdaad, jullie speelden echt een uitstekende wedstrijd. Uh, wat rommelig in het begin, maar daarna werden jullie steeds sterker. En jullie gaven hadden daarna eigenlijk geen enkele kans. Zul je heel tevreden over zijn? Ja, absoluut. Even in het begin, omdat zij natuurlijk heel agressief starten en druk zetten. En, en Toen wij eenmaal de vrije man konden vinden en de rust in het voetbal hadden... toen waren we duidelijk de betere. En uh, nogmaals, dat hebben we goed uitgespeeld. Uh, rust bewaard en we altijd dreiging. Ja, CC kan de 0-3 maken, was het helemaal over. En, uh, maar zeer volwassen prestatie en uh, daar zijn we heel blij mee. Wat zegt dat over jouw ploeg op dit moment? Deze fase van de competitie, waarin de druk natuurlijk groter wordt? Ja, dat klopt. Hoe dichter je bij uh, het eindpunt komt... Uh, hoe meer spanning erop op komt te staan. Maar ik vind dat wij daar uh, heel goed mee omgaan. En als je toch ook ziet hoe, wat voor niveau we in deze wedstrijd daarmee halen... En, en de rust die we toch ook in het voetbal hebben. Ja, dat, uh, dat geeft veel plezier en uh, dat geeft vertrouwen. En, en dat straalt het elftal uit. Dus wat dat betreft uh, staan we, zijn we op de goede weg. Heb je het gevoel dat je die tweede plaats met 5-0 kunt aanraken? Nou, dat zal. Dat zal uh, doorslaggevend zijn. Met name natuurlijk volgende week spelen we tegen AZ. Tegen een directe concurrent die ervoor strijdt. En. Uh, ik heb er al een vertrouwen in. Aan de andere kant uh, hebben wij niet de druk dat dat moet. Uh, clubs als PSV, Twente, ja, die moeten dat wel. en, en uh, Wij willen graag. En, en als we dat uitstralen met de rust die we hebben op dit moment... dan, uh, dan kun je er dichtbij komen. Zou dat wel eens de doorslag kunnen gaan geven? De, die state of mind? Ja, maar uiteindelijk bepaalt uh, in, in, in de laatste fase van de competitie... hoe, hoe sterk je bent, hoe fit je bent... Uh, we hebben natuurlijk nu met El Amadi uh, een geschorste spelen. Ja, dat, dat gaan andere clubs ook krijgen in zo'n laatste fase. En daar moet je ook een beetje gelukkig in zijn. Ronald Koeman, hij wint dus met zijn ploeg Feyenoord in Den Haag van ADO 1-2. En door die nederlaag blijft ADO veertiende in de competitie. Ja, de play-offs om mee te doen voor Europees voetbal zitten er niet meer in. En echt, ja, na competitie, nee, dat zal ADO ook niet meer gaan bereiken. Dus met, al, met andere woorden, een beetje niemandsland. ADO kwam nog wel even terug in de wedstrijd door de strafschop. Maar echt geloof in een goed resultaat deed de trainer van ADO, Maurice Stijn, niet meer. Nee. nee, als je de wedstrijd uh, uh, terug ziet, dan denk ik dat wij de eerste 10 minuten, 15 minuten, dat we, het, uh, dat we het goed hebben gedaan. Nou, daarna uh, pakte Feyenoord met name het initiatief op het middenveld. Geprobeerd om te zetten door immers naar het middenveld te halen, in ieder geval wat kracht. Nou, dat had ook niet echt veel effect. Uh, Feyenoord de eerste helft, uh, nou, een paar grote kansen waarin je je op de, op de been houdt. Nou, de rust aangegeven dat ik vond dat, het, dat, dat uh, Feyenoord deed goed deed. Maar hij vond ons wat slap in de duels. Veel persoonlijke duels die we, die we verloren. En ik vond dat we ons daar niet af mochten laten troeven. Ja, uiteindelijk uh, ja, ga je toch denk ik, met een goed gevoel uh, toch nog de tweede helft in. Omdat het nog steeds 0-0 staat. Ja, goed, dan geef je bij de aftrap al de bal weg. En dan krijg je nog een keer en dan geef je hem meer weg. En dan binnen, binnen een minuut is het 1-0. Nou, dat, dat, dat mag niet gebeuren. Ja, daarna zijn we niet meer bij machtig geweest om, uh, om het Feyenoord heel moeilijk te maken. Met uitzondering van de laatste paar minuten. Maar dat was, was niet verdiend geweest. Heb je het gevoel dat het in de resterende wedstrijden nog een soort van spannend gaat worden? Of denk je dat je genoeg boven de rode streep staat om helemaal veilig te zijn? Ja goed, dat weet je nooit. Kijk, als, als het gewoon de werk doet strakjes, dan, dan, dan blijft het gat zeven punten. Wij gaan naar VVV toe. Dus we zouden het daar af kunnen maken. Met een gelijkspel heb je ook genoeg. Maar ja, ik ga ervan uit dat we niet meer in de problemen komen. Maar ja, je moet allemaal op een puntje pakken. En uh, niet in de problemen komen. Zou dat een, een, een prestatie zijn vergelijkbaar met Feyenoord dat Europees voetbal haalt? Want je hebt natuurlijk heel veel spelers, heel veel goede spelers zien vertrekken dit seizoen. Veel te maken gehad met blessures. Dus ja, de, de riemen waarmee je moest roeien, die werden steeds korter. Nou, maar zo kijken wij er ook als, als staf naar. Ik vind, als wij, nog eh, we veertiende nou worden, of dertiende, of twaalfde, of, of, of misschien vijftiende, dan denk ik, naar nou alles wat er dit jaar is gebeurd, hoe we, hoe we als staf in hebben moeten stappen, hè, drie dagen voordat we zouden beginnen, dat John naar Vitesse vertrok, nou, alle, alle tumult rondom mijn spelers, spelers vertrokken. Um... Ja, uh, wat je zegt, blessureschorsingen. Nou, dat, dit is ook alweer een voorbeeld dat je vanmorgen wordt gebeld door Omero... die zegt van uh, trainer, ik kan niet eens lopen. Nou, ja, die moet je ook weer wisselen. Wij zijn wel blij als dadelijk het seizoen voorbij is... en wij gewoon uh, de komende zes weken helemaal onze eigen ploeg samen kunnen stellen... en op onze manier kunnen werken die, uh, die deze staf voor ogen heeft. Want dit jaar hebben we eigenlijk het hele jaar achter de feiten aangelopen andere kant vind ik ook uh, de prestatie die Feyenoord op dit moment uh, levert uh, ook uh, buitengewoon knap. Dus, uh, nou ja. Ja, dus allebei, denk ik, uh, het doet allebei denk ik goed. Als wij erin blijven en zij halen Europees voetbal, ik vind het van hun nog beetje knapper denk ik. Maurice Stijn, die blij is als het seizoen erop zit. Nog drie weken, eh, Maurice. Rafael Nadal heeft overigens voor de achtste keer op rij het Masters-toernooi van Monte Carlo gewonnen. De Spanjaard won in de finale en dat zal hem heel veel deugd doen met 6-3 en 6-1 van Novak Djokovic, nummer 1 van de wereld, waar hij zo weinig van kon winnen de laatste tijd. Het gaat natuurlijk allemaal in de opmaat naar Parijs, het dreffeltoernooi. Maar 6-3, 6-1 in Monte Carlo. Winst voor Nadal over Djokovic. Radio 1. Het is bijna één minuut over half. Hier is Mark Visser. NS-directeur Bert Meerstad noemt het treinongeluk van gisteren bij Amsterdam een nachtmerrie. Hij deed dat tijdens een persconferentie in Utrecht. pro directeur Marion Goud vertelde op vragen van journalisten... dat er op het betrokken baanvak aan het spoor werd gewerkt. Maar het is niet zinvol om daar nu al over te speculeren, voegden ze daaraan toe. Meerstad en Goud prezen het optreden van alle hulpdiensten... die snel ter plaatse waren om de gewonden te helpen. In Syrië heeft het leger vanochtend voorsteden van Damascus aangevallen. Volgens mensenrechtenactivisten werden de woonwijken door tanks bestookt. Zeker drie mensen kwamen daarbij om het leven. Het geweld bij Damascus komt op het moment dat de VN-waarnemers de stad net hebben verlaten. Ze zijn nu in Homs om te zien of het staakt het vuren daar wordt gerespecteerd. En de oud-premier van Oekraïne, Timoshenko, is weer terug in de gevangenis. Ze werd vrijdag wegens rugklachten overgebracht naar een ziekenhuis in de hoofdstad Kharkov. Maar volgens medewerkers van de gevangenis zit Timoshenko weer in haar cel... omdat ze bang is dat de Oekraïnse doktoren haar willen vergiftigen... of met een ziekte willen besmetten. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het was een mooi duel aan de kop, nog steeds zo in de Formule 1 van, van Bahrein, Hans. Uh, ja, maar het verschil is iets te groot om van echte spanning nu te kunnen spreken. Want er zijn nog uh, vijf ronden te rijden. En het verschil is ongeveer drie seconden. Want Rijkeunen liep voortdurend in op Vettel. Maar die had op een gegeven moment toch nog wat reserves. Draaide een paar keer een wat snellere ronde. En uh, daarmee heeft hij in ieder geval de eerste aanvallen van de Fin heeft hij kunnen afslaan. En Vettel doet het uitstekend hoor in deze vierde Grand Prix van het seizoen. Uh, verder Grosjean op de derde plaats. Webber vier, Rosberg vijf. Uh, Paul rest staat nog steeds heel verrassend uh, op de zesde positie voor Button en Alonso. Maar de strijd is nog niet gestreden, want met name in die laatste paar ronden wordt toch verwacht dat sommige auto's echt helemaal door hun banden heen zitten. En dan ook letterlijk door het ijs heen zakken. Al is dat een beetje moeilijk hier in de woestijn van Bahrein. Maar in ieder geval een aantal posities kunnen verliezen in die laatste paar ronden. Spannend in die laatste, grote, laatste ronde de slotfase van de grote prijs van Bahrein met Sebastian Vettel de wereldkampioen aan de leiding. Luik Bastenaker Luuk is ook nog lang niet gestreden. Sterker nog, de strijd moet nog echt beginnen Gio hè. We krijgen zo meteen een samensmelting tussen de vijf koplopers die we over hadden en de drie achtervolgers. En inderdaad daarachter, daar zie je toch die favorieten zitten, ze verschuilen zich nog in het peloton. Philippe Gilbert zagen we daar zitten in zijn Belgische kampioenstrui. Hij is natuurlijk toch, ondanks zijn slechte voorseizoen, een van de favorieten voor deze wedstrijd. En hij wordt ook omringd door ploeggenoten, mannen van BMC. Die maken op dit moment ook het tempo. We zagen zojuist Brent Boekwolter daar op kop Een man die ooit nog eens een keer een hele goede prologree in de Giro in Amsterdam. Amsterdam. Nu wordt het tempo overgenomen door de mannen van Lotto. En dat betekent dat die Belgische formatie ook de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de achtervolging. Twee minuten en zeven seconden slechts is het verschil tussen de bijna acht koplopers. Want ze zijn er bijna, die drie. En de, het peloton. En dan gaat het heel erg hard. Want als het peloton eenmaal op tempo komt. Ze zitten nu in de beklimming van de Col de Roger. Dan gaan we straks weer in de richting ook van de Redoute. Krijgen daar nog een klimmetje tussendoor. Maar dan moeten de favorieten echt op de eerste rij. Zitten, want daar weten ze, daar valt de slag. Twee minuten en vijf seconden, het verschil nog maar. Peloton nadert de kopgroep. AZ-VVV, zijn we alweer begonnen, Andy? wel, in de eerste hoekschop is een tijd voor AZ. Hopelijk voor de Alkmaarders komen ze iets uit uh... Geruster uit de kleedkamer dan voor de wedstrijd. Want de eerste 20 minuten was niet best. Daarna kwam AZ op stoom. En nu in de tweede minuut na rust is er de eerste hoekschop van de tweede helft voor AZ. Dat uh, nog altijd op 0-0 staat tegen VVV Venlo. Hoekschop vanaf de... Uh, rechterkant voor Maarten Martens. Een beetje, ja, de, de wind die dwarrelt over het veld. Heeft hem uh, wat mee. Dus is het uitkijking geblazen dat je hem niet hoog over alles in iedereen heen speelt. Nee, hij brengt hem goed voor het doel. Is de bal opgevangen door Maher. Speelt hem terug op Holmen. Holmen schiet. Doelpunt. Doelpunt Holmen. En zo is het snel raak in de, twee, in de tweede helft voor AZ. Het is volkomen verdiend. Want AZ is beter dan VVV Venlo. Goed overzicht van Maher. Terugleggen op Holmen. Holmen haalt uit en scoort zijn vijfde doel. Punt Van het seizoen. En zo leidt AZ met 1-0 tegen BVV uit Penloos. En we gaan hockey eerst kijken mij de ruststanden in de hoofdklasse Den Bos. Met Mark Lammers weer voor 1-0 tegen Scharfweide. Oranje-Zwart K 1-2. Rotterdam Hurley 1-2 is verrassend. Lare Bloemendaal 0-2. En HGC SCAC staat 2-3. En Gerard de Groot kijkt naar Kampong tegen Amsterdam, waar Amsterdam een maandje de grote is. Gerard. Ja, zeker tegenover Kampong. Kampong is wel enthousiast, is wel goed, is technisch redelijk in de combinatie. Hebben ook wel wat mogelijkheden gehad, hoor. In die eerste helft. De tweede helft is inmiddels begonnen. Is één minuutje oud. Het is nog steeds 0-2 in het voordeel van Amsterdam. Ik zei het al, Kampong heeft wel degelijk mogelijkheden gekregen in de eerste helft. Hebben misschien de verdediging wat verontachtzaam. Zijn wat stormachtig in de aanval gegaan. Pakte twee strafcorners, dat leverde niets op. En uh, ja, die 0 voor Kampong is dan ook teleurstellend, denk ik, voor de thuisploeg. Want de thuisploeg weet, dat willen ze bij. In de race om die play-off plek. Dat ze hier gewoon tegen de directe concurrent. Want het is Amsterdam wel degelijk. Amsterdam weliswaar uh, koploper. Maar Kampo staat er maar een puntje achter. Dus wat dat betreft ben je heel dichtbij. Maar als je dan vandaag verliest, dan sta je ineens op vier punten van Amsterdam. En dan moet je nog maar afwachten wat de andere ploegen doen. En je zei het al, Rotterdam doet het wat dat betreft verrassend matig tegen hurley 1-2. Nadat Rotterdam een rachel kreeg vorige week van Bloemendaal met 6-1. Zonder zijn Nieuw-Zeelandse spelers, gaat dat ook vandaag dus kennelijk in Rotterdam weer meespelen. En en kunnen de mannen die nu nog steeds bovenaan staan... van uh, Reinoud Wolf, de coach... kunnen ze wel eens in de problemen komen straks... Uh, als het aan de eind van de rit uh, wordt uh, opgeteld... en afgetrokken alles bij elkaar. Maar Kampong, ik zei het al eerder... heeft op papier een moeilijker programma dan Rotterdam. En ik verwacht dat Rotterdam misschien toch nog wel wat puntjes pakt. Maar Kampong moet volgende week naar Pinoquet. Dat uh, op dit moment uh, voorstaat. En moet ook nog naar Bloemendaal. Dat ook voorstaat vandaag. Dus Kampong zou misschien daar die nederlaag... als dit tenminste minste een nederlaag gaat worden. Maar 0-2 is natuurlijk toch wel veel tegen... Een goede ploeg als Amsterdam, dan zouden ze nog wel eens het kind van de rekening kunnen worden. Maar zover is het nog niet. We gaan nog zo'n uh, iets meer dan een half uur spelen. Kampong staat met 0-2-8 en ik verwacht dat Kampong blijft stormen, blijft aanvallen, blijft uh, druk zetten op de verdediging van Amsterdam, waar Take Takema op dit moment nog steeds heerst. Ik meld er nog even dat AC Milan tegen Bologna op 0-1 staat. Van Bommel en Cedervogel spelen daarbij AC Milan mee, maar Bologna dus na een half uur spelen op uh, voorsprong in Milaan. We gaan uh, naar de Formule 1 autosport, Bahrein, Hans Verloosenhoort. Zojuist die laatste ronde begonnen met uh, Sebastian Vettel. Uh, ja, met een voorsprong aan de leiding. Een voorsprong die hij echt niet meer uit handen gaat geven. Die voorsprong uh, die is zo'n drie seconden op Kimi Raikkonen. De Finn die een rondje of acht geleden nog vanuit de pits het seintje kreeg van. Uh, ja, Vettel heeft problemen met zijn banden. De grotere slijtage dan jij hebt. Je krijgt hem nog te pakken hoor. Nou, ja, zo'n aanmoediging had uh, Raikkonen natuurlijk helemaal niet nodig. Want het is uh, een race-based puur sans, De 32-jarige Finn die echt. Een geweldige comeback maakt dit seizoen. En nu dus ook onderweg is naar zijn eerste podium in het jaar 2012. Met uh, toch een dubbel succes ook voor het, uh, voor het Lotus team. Want Robin, Romain Grosjean ligt op de derde positie achter Rijkeunen. Dan volgt Mark Webber. Uitstekende race gereden. En daarachter is het Nico Rosberg. De man die uh, vorige week zijn eerste Grand Prix wist te winnen met de Mercedes. En dan Jensen Button. Uh, de dubbele pech voor de Engelsman. Moest er juist de pits binnenkomen met een lekker band en uh, alsof dat uh, nog niet genoeg was ook nog problemen met de motor hij is binnen en ja zal geen punten pakken dit jaar uh, button die toch al een grand prix had gewonnen dit seizoen en het uitstekend deed ook zijn teamgenoot zal niet ver naar voren zitten want Lewis Hamilton hij rijdt op dit moment op de achtste plaats en daar de finishvlag voor Sebastian Vettel de Duitse wint voor het eerst dit seizoen daar zal hij heel blij mee zijn heeft een groot probleem gehad om het verlies met name de eerste grand prix te accepteren daar kan hij nu misschien wat beter mee omgaan nu die ook een wedstrijd heeft gewonnen dit seizoen. Vettel eerste, tweede is het uh, Rijkeunen. En op de derde plaats moet uh, Romain Grosjean binnenkomen. En dan hebben we drie keer een Renault op het podium. En in China was het drie keer een Mercedes. Dus ja, dat geeft al aan hoe de verhoudingen liggen op dit moment in de Formule 1. Het is uitermate spannend. Straks komen we nog even terug met de tussenstand en uh, de volledige uitslag van deze wedstrijd. We hebben even een Kampong. Amsterdam, Gerard. Ja, daar is hij dan toch hoor. Dat doelpunt van Kampong, Constantijn Jonker. Hij scoort precies vijf minuten na de rust. Het is uh, 1-2 geworden bij uh, Kampong tegen Amsterdam. En ik zei het al, Kampong moet stormen. Kampong moet winnen vandaag van Amsterdam, willen ze bijblijven. Met in hun achterhoofd dat moeilijke, lastige slotprogramma van de Utrechters. En dat doen ze uitstekend in die tweede helft. Als een storm uit de rust gekomen, is het Constantijn Jonker 1-2 tegen Amsterdam. Al een tijdje die schoot van Frank Wielaert. PSV, NEC en dus nog altijd 0-1? Ja, het had veel te maken met de rust. Vier minuten daarna zijn we inmiddels alweer uh, bezig. Uh, het is inderdaad 1-0 nog steeds voor uh, NEC. En PSV wilde de draad eigenlijk wel weer oppakken na de rust. Met uh, het vooral vele hebben van uh, de bal. En dan proberen wat kansen te creëren. Dat laatste is nog niet echt gelukt. Sterker nog, het gevaar dreigde helemaal aan de andere kant... Toen de NSC er ineens uitkwam over rechts. Met George die je de achterlijn haalde. De Rijk daarbij kinderlijk eenvoudig aan de kant zetten, trouwens. Alleen de voorzet van George liet het nodige te wensen over. En bereikte Zeefuik uiteindelijk niet. De hoekschop daarna leverde ook niet veel gevaar op. Maar wel een vrije trap. En zover zijn we nu. Vijf minuten uh, na de rust. Met Schöne achter de bal. Uh, ik denk dat Conboy, die er ook achter staat. Het aan uh, zijn middenvelder overlaat. Om die bal richting Titon te krijgen. Eens kijken of NEC weer gevaarlijk kan worden. Nee, bal uh, strand in de muur. En dan komt alsnog, Maar die jaagt de bal, nou. ik zal niet eens zeggen, over de goal heen. Hij jaagt hem in ieder geval heel hoog de tribune in bij uh, PSV. En daarmee is een mogelijkheidje voor NEC uh, uh, verdwenen. NEC dat nu besloten heeft zich maar eens niet helemaal terug te trekken op de eigen helft. Maar halverwege de helft van PSV ziet de bal nu allemaal over zich heen uh, vliegen. Titon die de bal diep jaagt. En Hutchinson die doorkopt krijgt hem nu weer terug. Hutchinson laat het even aan Willems. Die wordt gelijk onder druk gezet door Scheunen. Draait daar goed uit weg. Mertens en opnieuw Willems. Willems nu even met een blinde bal naar voren. Maar Tafs was ietsje te vlot gestart voor beide verdedigers van NEC. En dus staat die buitenspel en kan NEC weer overnemen. De openingsfase na de rust bij PSV NEC in de ploeg uit Nijmegen staat voor 1-0. Jordan Lee Martina heeft zich geplaatst voor de Europese kampioenschap atletiek in Helsinki. En de Olympische Spelen in Londen. Martina toonde bij wedstrijden in de Verenigde Staten vorm behoud op de 200 meter. Hij liep een tijd van 20 seconden en 42 honderdste. En daarmee werd hij tweede achter de Amerikaan Justin Gatlin. Doet onze atletiek liefhebber Andy Houtkap ongetwijfeld ook goed om dit bericht te horen. Maar vanmiddag kijkt hij naar voetbal. AZ VVV, Andy. Dat is wel een medaille Tom in Helsinki. 20-42. Ja misschien, ja, zoiets. ja, misschien ietsje sneller. Want uh, dan is hij al uh, aardig opsteek voor de Olympische Spelen. Balbezit voor AZ staat 1-0 voor. Balbezit voor Holmen, de doelpuntenmaker, uh, deed dat uh, goed. was een uh, goede actie weer van Maher. Wat is dat toch een groot talent, die jongen. En uh, ik vrees dat hij niet te houden is voor AZ. Bal gaat de diepte in richting diezelfde Maher. Probeert de bal... Uh, te ontfutselen. En dat lukt ook, maar maakt daarbij een overtreding. En dus krijgt VVV Venlo een vrije trap. Quinn Kruijs is gekomen voor Maguire op het middenveld... om wat meer stootkracht naar voren te brengen. Maar of dat gaat lukken, ik betwijfel het. Want AZ is meester De vrije trap wordt genomen. Ja, die moet buiten strafsofgebied. Maar komt hij niet. Toch laat scheidsrechter Nijhuis doorgaan. Omdat het balbezit nu even voor AZ was. Maar de bal gaat over de zijlijn. Mag er gegooid gaan worden door Leiva Kambessi. Jeffrey Leivakabissi doet dat naar voren op het hoofd van Uchebo. En die doet dat goed, want die brengt de bal bij een Wildschut. En die is levensgevaarlijk vanaf de linkerkant. Balletje voor het doel. Maar daar is Elm heel goed meegelopen. En zelfs het eh, niet alleen het onderscheppen is goed van Elm. Ook het vervolg eh, richting de voorwaartse is eh, heel prettig. Als die door de bal heeft. Maar die maakt een overtreding op het Vrije Vrij trappen snel genomen. Meeuw in balbezit. En die kijkt. En nu eens kijken of eh, VVV in aanvallend opzicht iets eh, kan betekenen. Als de bal naar buiten gaat naar Uchebo. Uchebo door de benen van Paalsen. Maar dan gaat de bal hard naar voren. Te hard voor Uchebo. Krijgt hem niet onder controle. En maakt Eltidor Ondertussen een overtreding. Vrij trap VVV. Wij zitten in de tweede helft. Tien minuten maar liefst. En de stand is 1-0 voor AZ tegen VVV. Kampong Amsterdam stond 0-2. En leek bekeken, Geert de Groot. Ja, Kampong is los hoor. Na de, na de rust. 1-2 werden door Constantijn Jonker. En zojuist Thijs de Wert. De man van de strafcorner bij Kampong. Hij scoorde de derde strafcorner. De eerste in de tweede helft. En het is 2-2 bij Kampong tegen Amsterdam. Die de werd, dat is een verhaal apart. Dat is een jongen die uh, zit aan de kant. En zodra Kampong in balbezit is en een beetje aanvallend dreigt te worden... dan wordt er snel gewisseld. Je mag uh, vliegende wissels toepassen bij het hockey. Want hij heeft kennelijk, en hij, dat heeft hij nu ook bewezen... een goede strafcorner in huis. Alhoewel het via een stik van een van de Amsterdamse spelers ging. En dan uh, moet hij mee gaan spelen om te kijken... als er dan een strafcorner komt, dan komt hij erbij. En hij scoort. Hij scoort voor Kampong. Ze zo belangrijke gelijk maken. En zo heeft Kampong dus nog een... Uh, minuten of 20, 25 te gaan, er zijn nu precies 10 minuten te spelen, 25 minuten te gaan om misschien nog wel wat meer te gaan halen. Want nogmaals, Kampong moet hier van Amsterdam willen, willen ze die slotfase van de competitie met een wat geruster hart ingaan. En ze doen het uitstekend, in die tweede helft, na 10 minuten een 0-2 achterstand bij rust, weggewerkt tot 2-2. Naar Hans uh, hoort Vettel die weer eens wint. Uh, uh, Schumacher deed hij ook nog mee. De champagne wordt hier ontkeurig natuurlijk voor het podium. Ja, Dat begrijp je. <laughs> ik hoor het een be zeer bekend geluid. <laughs> maar ik wil zeggen, ja, Schumacher die eindigde achterin uh, bij de top 10. Die was nog vijf plaatsen teruggezet vanwege het wisselen van de verzellingsbak. Problemen tijdens de training, moest vanuit het achterveld beginnen. Heeft in ieder geval toch nog een puntje meegesnoept in deze Grand Prix. Na een wedstrijd. Ja, in de schaduw ja, toch van uh, met name de Renault-rijders. Sebastian Vettel met de Red Bull. Dus winnaar van van deze wedstrijd voor Kimi Rijkeunen en Romain Grosjean. Ze staan nu op het podium. Ja, die twee nieuwe jongens erbij op die... ...ja, niet nieuwe oude jongens moet je dan zeggen met Rijkeunen. Grosjean is er wel een nieuweling op dat podium met die zwarte pakken. Dat is even wennen. Een heel ander gezicht in de Formule 1. En we hebben dit seizoen al acht verschillende coureurs op het podium gehad... ...na vier Grand Prix. En vorig jaar waren dat zeven verschillende rijders... ...gedurende het gehele seizoen. En dat geeft natuurlijk aan hoe spannend deze Grand Prix is geweest. En ja, hoe spannend het hele seizoen in de Formule 1 is. We hebben ook een nieuwe kop in het wereldkampioenschap. Sebastian Vettel heeft de leiding overgenomen. Leidt nu met 53 punten voor Lewis Hamilton... die in de wedstrijd slechts achtste werd. Uh, derde Mark Webber in de tussenstand... en vierde Jensen Button die vandaag is uitgevallen. En dan, ja, dan kijken we alvast vooruit naar de volgende Grand Prix. Politiek ongetwijfeld minder omstreden, maar minstens zo spannend. Dat hopen we allemaal. De grote prijs van Barcelona over drie weken... uiteraard in de buurt van Barcelona, het circuit van Montmelo. We gaan naar uh, Alkmaar in die oud kamp. Doodstil in het stadion, het is 1-1 geworden. Wat een uitstekende actie vanaf de zijkant van Jannik Wildschut. Een uitstekende aanvaller is dat hoor, die uh, linksbuiten van uh, VVV. Brengt de bal voor en invallen. Quinn Kruijsen scoort de gelijkmaker. Ongelooflijk. AZ laat eigenlijk uh, het hier een beetje lopen na die 1-0. Nog wel een klein kansje gezien voor uh, onder andere Eltidoor. Maar men ging een beetje terughangen. Liet VVV komen. En dan is het Wildschut die vanaf de linkerkant de bal voorgeeft. En Quinn Kruijsen die de gelijkmaker scoort. az VV 1-1. A I'm the runner. He's the rebel. I'm the lover waiting for you. You, my river. het in Nederland ja. voor het Belgische trigger finger en I follow Rivers AZ VVV en die houdt kamp een half uurtje geleden zei ik AZ gaat toch wel van VVV winnen ja, dat uh, d -d -d dachten ze zelf ook. Want toen die 1-0 kwam, toen zag je het eigenlijk in die ploeg komen. Van, hier lopen we even verder overheen. 1-1 de stand. Balbezit voor AZ. Altidore, die uh, goed speelt. Altidore draait. Kap draait. En heeft nog altijd de bal. En schiet dan de bal voor het doel. Maar krijgt hem niet bij uh, Martens. En dus kan VVV uitverdedigen. Ik blijf nog altijd bij dat uh, AZ hier toch wel moet winnen. Maar als je een beetje labbekakkerig dan gaat voetballen na de 1 0 voorsprong. Dan uh, kun je de klok erop gelijk zetten dat het 1-1 wordt. En dat werd het ook. Via zit voor Poulsen. Pausen trekt hem binnen. Goeie actie. Pausenbal bal voor het doel. En dan is het bijna weer Eltidoor door die uh, wat kan doen. En levert het slechts een hoekschop op voor AZ. Hoekschop nummer 7. En dat zijn hele uh, belangrijke zaken voor AZ. Hoekschoppen en vrije trappen. Met een man als Rasmus Elm in de gelederen. Die nu uh, de bal gaat uh, oppikken. En dan vanaf de linkerkant met zijn rechterbeen uh, vast uh, het uh, doel in probeert te gaan draaien. Dat heeft hij al eerder dit seizoen uh, gedaan. En dan uh, moeten de AZ. Uh, Aanvallers en de koppers uh, lopen. Nee, hij doet het uh, kort. Speelt hem op Berens. Dus krijgt hem terug. Bal bij de tweede paal. Prachtige bal van de lijn gehaald. Zegt jongen, jongen, Dat scheelt heel weinig. Het was Holla bij de tweede paal. Die de bal uh, wegkomt terwijl Gentenaar al verslagen was. En zo blijft AZ weer uh, op uh, koers om toch weer die voorsprong te gaan pakken. Men is weer wakker geworden na de gelijkmaker van Kruisen. En dat werd hoog tijd. Want AZ liet het een beetje lopen. Verslapte en kreeg uh, het loon van de angst wat dat betreft. Want het werd 1-1 door Kruisen. 1-1 de stand tegen de ploeg die al zes keer op rij heeft verloren, VVV. Dus zou je zeggen, die zevende moet AZ toch ook uh, kunnen uitdelen. Maar knap, zoals VVV terug in de wedstrijd is gekomen. Het staat 1-1 bij AZ, VVV. PSV, NEC, ongeloof in Eindhoven. Frank Wielaert. Ja, is er langzamerhand uh, is daar wel sprake van. En ook terecht, moet ik zeggen, na een uur voetballen. De 1-0 voorsprong voor uh, NEC... En PSV begint zo langzamerhand te twijfelen aan zichzelf. Nu Titon in balbezit, publiek ontevreden omdat hij het spel niet snel genoeg verplaatst in voorwaartse richting. En het publiek uh, vertwijfelt, de ploeg ook vertwijfelt. Geen kans nog gecreëerd in het eerste kwartier na de rust. En NEC wel één keer gevaarlijk. Nu dan PSV, een schot van Lens uit uh, de loop. En dat is uh, vrij lastig ingeschoten. Nu een poging van Matafs. Hele moeilijke, slecht weggewerkt door Babels. Nog een poging dan maar van uh, Lens om voor te geven. En dan gaat het publiek er toch maar weer eventjes achter staan. En ineens een paar mogelijkheden voor PSV op rij. En dat is voor het eerst uh, sinds de rust. Terwijl NSC al één keer heel gevaarlijk is geweest. En via George een hele grote kans op de 2-0 al heeft laten liggen. Manolev nu aan de rechterkant voor PSV. George opzoeken. Dat duel wint hij in eerste instantie. Mag nu gaan ingooien. En dat doet hij in de richting van de Rijk. Even achteruit. Iedereen op die tonna nou nu op de helft van NEC. Dat is het beeld dat we nog kennen uit de eerste helft. Maar PSV zal het tempo omhoog moeten gooien om enigszins gevaarlijk te worden. En NEC in de problemen te brengen. Willems ingespeeld. Twee man in zijn nek. Dus in de problemen. Hutchinson bereikt. Dus dat probleem in ieder geval opgelost. En dan Mertens. Drie man in zijn buurt. Zijn voorzet. Bereikt geen medespeler. We gaan naar Andy. En ze zijn echt wakker hoor. AZ is op 2-1 gekomen. Goede actie weer van Paulsen en van Martens. Bal voor het doel. Vrijkoppend. Eltidor die zijn 15 15e nee, van het seizoen maakt. Eltidor zorgt voor 2-1 voor AZ tegen VVV. PSV Nek dus 0-1 AZ VVV 2-1. Nu is het met Hockey Gerard. Kampo Amsterdam. Het is nog steeds 2-2 op weg naar de twintigste minuut zo'n beetje, dan hebben we nog een kwartier over. Dan heeft Kampong nog een kwartier om de winst hier te pakken, want Kampong wil hier winnen, dat is duidelijk, tegen Amsterdam. En dan vraag je je af hoe lang Amsterdam nog op jacht gaat naar de winst. Want Amsterdam denkt als koploper, 38 punten, 1 puntje voor op Kampong, een gelijkspelletje zou niet zo slecht zijn voor ons. In ieder geval geen nederlaag hier in Utrecht, in de maarschaal ko waar Amsterdam een 2-0 voorsprong bij de rust, zomaar 10 minuten na de rust verspeelde, doordat Constantijn Jonker raak knalde en Thijs de Wet een scoorde aan Amsterdam Amsterdam nu een kans krijgt en de mogelijkheid voor het doel van Kampong en geen strafcorner krijgt, gaat die mogelijkheid voor Amsterdam voorbij. Dus met nog een kwartier te spelen wil Amsterdam ook nog wel de volle winst hier pakken. Maar ik zei het al, ik zou me niet verbazen als ze over een minuut of vijf en het is nog steeds 2-2 gaan zeggen van nou jongens, laten we in Utrecht maar voor een gelijkspel gaan. Laten we maar Kampong rustig afwachten, achterin laten komen en kijken wat Kampong nog durft, wat Kampong nog kan aanvallend om hier de winst te pakken. Want één ding is duidelijk, Kampong moet hier winnen en Amsterdam zou misschien best Best wel eens tevreden kunnen zijn met een gelijkspelletje. Luik, Bastenaken, Luik. Gaan de grote mannen zich al van voren melden, Guillaume? Nou, achter in ieder geval wel. Want ik kijk naar Alejandro Valverde aan de achterkant van het peloton. En ik denk niet dat hij van plan is om nog de, de, de regenkleding uit te trekken. Hij heeft zo'n zo overjasje aan. Hij heeft beenstukken, armstukken. Hij zit nog helemaal ingepakt alsof hij net begonnen is aan deze koers. Maar hij rijdt helemaal aan de achterkant van het peloton. Terwijl aan de voorkant de mannen van Lotto het tempo maken. Dat doen ze allemaal voor de man die zo verrassend tweede werd in de Amsterdam Gold Race. Precies een week geleden, Jelle van Endert. De man die vorig jaar ook die Tour eet. De etappe won toch wel op magistrale manier. De etappe na Plateau de Bijen toen de concurrentie zich verrekende op hem. Toen ze allemaal naar elkaar keken en uiteindelijk Jelle van Endert die etappe lieten winnen. De peloton komt nu boven op de Côte de Maquizar. Dan is het weer afdalen geblazen. Dan gaan we naar beneden naar Rémouchon. En dan beginnen we zo meteen aan de redoute. En daar zullen ze toch echt wel iets moeten gaan doen. Die toppers, daar zal Valverde toch ook letterlijk een jasje uit moeten doen. Niet alleen figuurlijk om in elk geval vooraan mee te kunnen gaan strijden. Als hij tenminste nog de benen heeft om mee te kunnen doen. Ik verwacht daar ook uh, natuurlijk Joaquim Rodriguez, de winnaar van de Waalse Pijl en de Nederlanders die we toch redelijk voor in het peloton zien zitten. We zagen Robert Geesink, we zagen Johnny Hoogland, zagen we daar zitten. die waren er allemaal bij. Bouke Mollema, dat zijn de mannen die zich vooraan daar hebben gemeld. In de kopgroep zijn we inmiddels een paar mannen kwijt. Eerst al Keske met die valpartij natuurlijk. Reinier Honig was uh, zojuist de man die moest lossen op de makizaar. En ook uh, Gregory Abo, een van de mannen van het Belgische accent, is eraf. Zodat we nu nog vijf man over hebben. Maar ik zag dat Abo weer aansluiting kreeg, betekent dus nog zes man aan de leiding... met 1 minuut en 26 voorsprong op het peloton. Hebben we hebben nog 58 kilometer te koersen. Even volleyballen, want de beker bij de mannen ging naar Zwolle. Wie is bij de vrouwen de favoriet, Maarten de Tip? De favoriet is Sliedrecht, maar ook die favoriet... kijkt in de eerste set tegen een achterstand aan... want Weert is de houder van de beker vorig jaar... En Weert wil die beker natuurlijk graag houden. Vorig jaar won Weert de dubbel. Dit jaar wil Sliedrecht eigenlijk hetzelfde. Maar ja, dit zijn wel de twee ploegen die er het hele seizoen een beetje om hebben gedaan met z'n tweeën. Dus ja, het belooft een spannende finale te worden. Voorlopig drie punten verschil in het voordeel van Weert. 16-13 in de eerste set. Ja, uh, AZ dan maar weer. Alkmaar. Opluchting al daar, denk ik, Hendy. Ja, maar ze maken weer dezelfde fout als bij de 1-0. Men laat uh, VVV weer komen. Krijgt zojuist wel eens een hele aardige kans weer VVV. Terwijl Berends vervangen is door Matthias Johansson. Is het uh, 2-1 dus voor AZ. En heeft Esteban de bal naar voren geramd. Maar uh, dat zeg ik, uh, AZ ging weer even wat terughangen, liet uh, VVV komen. En met een goede actie weer van die uh, rare Ucebo met die lange benen, die stelten. En het ziet er allemaal niet uit, maar hij kreeg er wel toch weer uh, voor het doel. En was het uh, Wildschut die dichtbij een doelpunt was voor VVV. VVV dat via Holla en Ucebo weer in de avond gaat. En goed ook, want aan de rechterkant is Meeuwers weg. Maar heel goed sprintwerk. Is daarvan viergever die dat uitstekend doet. En ook Paulsen aan speelt, Maar Paulsen is de bal alweer kwijt aan Holla. Holla bal naar het uh, midden naar Kruisen. De maker van het enige doelpunt van, van VVV. 2-1 de stand. Bal bij Wildschut. Is het altijd gevaarlijk. Probeert langs, uh, uh, uh, langs mensen te komen. En dat lukt ook. En dan schiet hij de bal in het doel. Of nou in het doel. Richting het doel. Maar in de handen van Esteban. Want hoe makkelijk gaat Wildschut daar langs. Onder andere Dirk Marcelles. Dat mag eigenlijk niet gebeuren. En zo geeft AZ dus VVV weer mogelijkheden en kansen. En is het nog steeds niet gespeeld voor de Alkmaarders. Alhoewel, ze staan wel met 2-1 voor. PSV NEC, Frank Wielaert, de klok gaat meedoen hè. Ja, daar worden ze nerveus van in Eindhoven. Daar kan ik me alles bij voorstellen. Met die 1-0 achterstand tegen NEC. We hebben... Wel uh, kansen die we hebben gezien. Er is uh, Engelaar ingekomen. Uh, hij vervangt, moet ik even terugkijken. Mano Die is eraf gegaan. Dat betekent dat Hutchinson nu de rechtsback is bij PSV. En Engelaar op de plek van Hutchinson is gaan spelen. Het voordeel van PSV is dat Engelaar veel meer diepgang heeft. Is ook al twee keer gezocht. Daar in het strafschopgebied van NEC uh, door uh, Mertens. Eén keer met redelijk succes ging kreeg Engelaar de bal toen niet onder controle. De tweede keer kreeg hij hem helemaal niet. En, uh, maar er zit wel wat in natuurlijk in die wissel. Want PSV heeft wel wat diepgang nodig. Een speler die in ieder geval gaat lopen om de bal te krijgen. En daarmee diepgang creëren. Willems nu voor PSV aan de linkerkant. Mertens ingespeeld. 1 tegen 1 tegen Salesi. De Hongaren heeft Mertens tot nu toe redelijk onder controle. Nu loopt hij even met een uh, andere tegenstander mee. Namelijk Willems en die prikt die bal binnen in de korte hoek. Willems de linksback van PSV. Maakt zijn eerste treffer in de Nederlandse Eredivisie en maakt daarmee de gelijkmaker voor PSV tegen NEC. Het zat er aan te komen, maar eventjes was dat geloof daar weer weg. Na 68 minuten is de ploeg uit Eindhoven weer terug in de wedstrijd. Het staat gelijk tegen NEC dankzij Willems. 1-1. 1-1 dus daar in Eindhoven. Inmiddels 2-1 bij AZ tegen VVV. En eerder vanmiddag eindigde ADO tegen Feyenoord in 1-2 winst dus voor de ploeg van Ronald Koeman. We gaan er even uit voor het NOS Journaal van 4 uur. Tot zo. NOS langs de lijn. Op